Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de vijfde week op een rij gaan de prijzen aan de pomp omhoog. De adviesprijs voor een liter Euro95 is nu bijna 2,20 euro. Dat is zo'n 20 cent meer dan begin deze maand. Diesel is zo'n 10 cent duurder. Olie wordt steeds duurder. Eerst kwam dat nog door de oorlog in Oekraïne. Nu komt het onder meer omdat er minder aanbod is. Vaals is de groenste gemeente van Nederland. Ruim driekwart van de oppervlakte per buurt is ingedeeld met gras, planten en bomen. Blijkt uit onderzoek van de Nederlandse gemeente op Natuurbeschermingsdag. Katwijk en Westland zijn de minst groene gemeenten. Er is veel verstening, zegt de VNG. Bij een brand in een flatgebouw in Berlijn zijn twee mensen omgekomen. Ze waren uit het gebouw gesprongen om aan het vuur te ontsnappen. Volgens Duitse media gebeurde het in een woning op de twaalfde verdieping. De brandweer heeft nog geprobeerd de slachtoffers te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan heb ik nog nieuws over hele oude wormen. Want het is wetenschappers gelukt om een piepkleine wormensoort weer tot leven te wekken. Ze zaten 46.000 jaar bevroren in de Siberische permafrost. En na het ontdooien begonnen ze weer te eten en zich voor te planten. Deze wetenschapper van Artis legt uit hoe dat kan. Er zijn verschillende microben die uh, dat kunnen. Die als de omstandigheden heel erg extreem worden dat ze zich kunnen beschermen daartegen. En in een soort schijndood of overlevingsslaap. Kunnen komen. Ze maken een soort suikers aan en die beschermen ze tegen uitdroging en bevriezing. Uh, en dat is, uh, dat is een heel uh, mooi trucje wat, uh, wat ze hebben ontwikkeld uh, en wat wij ze niet nadoen. De piepkleine vormpjes kriolen trouwens ook door onze tuinen, maar je ziet ze alleen maar door een microscoop. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Maar het is vooral droog en op sommige plekken klaart het op. Vanavond koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, later regen en kans op onweer bij 21 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, dat was uh, Belief van uh, Cher, de Pride-suggestie voor deze uitzending. Het openingetje van het tweede uur. En dat beginnen we eigenlijk zoals we traditie met het Zandvoorts kwartiertje. En ja, dit jaar is er dus geen Zandvoortsdag in aanloop naar de Grand Prix. Nou, zijn zei dat ik er wat over te zeggen had, dus dat wil ik wel eens horen. Nou ja, ik kan er heel kort over zijn. Het is wel jammer dat ik dat dan ook nog niet echt in de media zie... Um, maar ja, er is natuurlijk ja. recent een, een retributiebelasting uh, voorgekomen in de, in de raad. En dat is eigenlijk gewoon een, een soort belasting op het entreekaartje als het ware. En daarvan heeft de directie van het circuit eigenlijk gelijk gezegd... ja, als die er komt, dus het gaat ons extra geld kosten, zeg maar... Um, ja, dan gaat dat ten koste van dingen die wij normaliter doen van Zandvoort. Waaronder de Zandvoortdag, maar ook uh, bijvoorbeeld Zandvoort Beyond. Hè, dus dat evenement dat we in het dorp hebben. Dus ja, dat zat eraan te komen, maar dat is, daar maar is wel de, voorgestemd Zandvoort door de coalitie. Zandvoort Beyond, daar heeft uh, het circuit niks mee te maken. Nee, maar die, die, doen daar wel, die, die helpen daar wel aan mee. Die helpen met contact, die helpen op allerlei andere manieren. Die zeggen ook, ja, daar gaan we dan onze handen ook van aftrekken. Ja, en dat okay. heb ik nog niet echt gezien, maar dat hebben ze wel... gewoon ook officieel maar... tegen mij als raadslid gezegd. Dus ja, het, ik vind het heel jammer. Het is, wel, het, het is, het is leuk. En leuk voor heel veel mensen ook om een keer over het circuit te lopen. Want het, ja. hè, de grap is, we wonen er heel dik, dichtbij. Uh, maar heel veel mensen die, die komen daar nooit. Dus dan is zo'n dag wel uh, ja, iets bijzonders. Ja, jammer ja. dat dat weg ja, is. Ik vind, het, uh, ik vind er niet zoveel van. Maar uh, de, office, of de reden die ze dan zeg maar naar buiten hebben gebracht... is dat er nog werkzaamheden plaatsvinden... die voor te veel risico en hinder zullen zorgen. Uh, mocht er een wel een zand voor dag plaatsvinden... En zeker 15.000 mensen kwamen vorig jaar af op de, op de dag, Dus dat is best wel ja, aardig ja. wat mensen die dat toch leuk vinden. Maar ik vraag me af, in deze strand komt er wel weer een dag dat alle raadsleden gratis naar het circuit kunnen? Nou, ik weet, ik ben er wel voor gevraagd ook, ook uh, dit jaar. Want vorige keer mocht ik ook echt, toen de Formule 1 was, ja. uh, mocht ik daar zijn. Toen ben ik daar ook geweest. En dit keer moest je me Opnieuw gevraagd. En dat heeft dan voornamelijk te maken met uh, uh, netwerken en bla bla bla, bla, bla uh, in hun ogen. Maar dit jaar ben ik er zelf niet bij, want dan ben ik op vakantie. Dus uh, dat is een nee voor mij. Ja, uh, maar dus de raadsleden <laughs> worden wel toegelaten en de bewoners niet? Dat is de conclusie. Ja, het is, wel ja. Een, het is apart. Ik vind het ook best jammer, want het was inderdaad wel een leuke dag. Ik ben de afgelopen twee jaar ben ik er ook geweest. Ik moet zeggen, ik was dit jaar toch niet van plan om te gaan... want dit jaar gewoon ook niet aan de kwalificatie zelf ga. Dus dan ben ik toch al een dag op het circuit. Ja. Dus ik had niet zo'n behoefte om zelf te gaan. Maar het is wel jammer voor de mensen die er toch een beetje betrokken bij willen zijn... en uh, geen kaartje hebben kunnen kopen of ja. geen kaartje hebben willen kopen. Ja, en vooral ook, wat ik begreep, heel veel mensen die bijvoorbeeld uit Nieuw-Unie ja. komen... of andere zorginstellingen, voor hen was dit best wel een ding. Ja, en het is gewoon jammer voor hen ook vooral dat ja. het weg is. Dus Genoeg. Verder uh, nog wat teleurstellingen nog wat weg, over ja. het Formule 1 weekend. Dit keer ook geen reuze rad meer naar de aanhoudende kritiek van de omwonenden. En ja, ja uh -huh. dit is weer een van. Er zijn weer een paar mensen die klagen en het wordt er voor iedereen verpest. <lacht> ik ben het hier persoonlijk niet echt mee eens. Uh, maar goed, ja, um, hebben we hier nog iets over te melden? Ja, ik wel, want ik heb dit helemaal uitgezocht. Uh, of tenminste, ik heb, dit, uh, heb me hierin verdiept... Uh, uh, dat artikel komt namelijk van mij en het nieuws ook. Aha. Dat is een beetje het, uh, het probleem als je meerdere dingetjes doet. Zeker. Naast de radio. Um, ja, nou, het, het verhaal is dus... Je hebt daar op het Badhuisplein de, de, de, de, de zogenaamde rotonde ruimte. ruimte genoeg. Noem, ja, en je hebt ook ruimte genoeg. Want verder is het gewoon plein en er gebeurt niet zoveel. Uh, er staan nu uh, appartementengebouwen. Hè, die zijn afgebroken daartussen, weet je wel. En, uh, daar worden nu fietsiestallingen neergezet. Nou, prima, maar het Reuzenrad stond altijd in, inderdaad recht tegenover die rotonde flat. En het schijnt dat een aantal mensen, vooral die daar wonen... of in ieder geval in de omgeving van het Reuzenrad, hebben geklaagd. En dat is al jarenlang zo. Er is ook een raadslid geweest wat in de Zandvoortsen Courant... vier jaar geleden een advertentie heeft geplaatst. Dat gaat over Bruno bouwberg wilson van de oudere partij Zandvoort-OPZ die zich openlijk daar als een soort ingezonden brief afzetten al tegen, uh, tegen dat reuzenrad. Reuzen, en wat dus het gevolg al was, want tijdens Pride at the Beach bijvoorbeeld, stond de dat er normaal ook altijd. Maar het heeft er in ieder geval voor dat het vanaf vorig jaar het er slechts vier weken stond. En dan zeg maar rond de Formule 1, uh, eigenlijk heel de maand augustus, als je zo vier uh, weken kan tellen. Uh, en dit jaar was dan de maximale voorstel wat de gemeente kon doen qua vergunningverlening 11 dagen. En dan zegt natuurlijk zo'n bedrijf, uh, Sky Fishing zit erachter, die staat nu volgens mij in Tilburg, Dus dat reist het hele land hoor. Ja, dat is natuurlijk niet rendabel voor zo'n bedrijf. De ondernemersvereniging heeft ook al uh, geantwoord uh, dat zij het ook onbegrijpelijk vinden dat de gemeente dit afhoudt. En dan lijkt het toch, maar dat wordt vervolgd en dat is slechts speculatie, uh, toch wel heel erg zwaar gewogen aan het belang van een kleine minderheid lijkt. Een ja, nou, grote ja, en, minderheid. Moet je en wat ik nog wil toevoegen... Um, ook de minicardbaan die daar staat... Ja, die, komt ook, niet die terug. komt ook niet terug. Terwijl de beheerder daarvan heeft gezegd... dat hij dat heel graag weer ja, wilde. Ja. En er gaat zelfs nog een soort verhaal rond... Dat hem ook wel, nou in ieder geval, is toegezegd. of is dus verteld dat er een kans was dat hij daar een bepaalde periode zou kunnen staan. En de grap, en de grap is: dat komt ja. er dus niet, maar er komt wel een kermis. Nou, precies. En, je, en dat ah. is gewoon lastig. Ja. En, en nou ja, daar is een, een partij geweest, de, was de gemeenteraad, die heeft daar ook technische vragen over ingediend. Dus ik ben niet wat, uh, wat de antwoorden gaan en, <laughs> zijn. En, <laughs> wat ik me dan afvraag als iemand die niet zo bij betrokken is, is, zijn er ook redenen gegeven. Waarom vonden mensen dat dus ja, de nou, ja, er ook ja, last van nee, nee, maar er zijn wel redenen gegeven die. Op zich gewoon te begrijpen zijn. Ja. Hè? Zoals. Heel logisch. Zoiets Zo als geluid, licht. Mensen kijken naar binnen. Dat het is dat elektrisch. Is. Nou, mensen die naar binnen kijken, dus zeggen: Ik doe even je gordijnen dicht. Ja, maar dat ja. is met licht precies hetzelfde. Dat ding ging om tien uur dicht. Tien ja. uur s avonds ging dat ding dicht. Ja, ja. Lampen uit, hockey's dicht. Dus was niemand meer in een reuze Ja, maar ik snap jullie wel. En, en dat is ook hele ding. Ik ben zelf ook juist vond het reuze dat heel leuk... en ik vind het heel jammer dat het weg is. En maar dat is precies wat ook maar net zegt, weet je. Het is niet zo dat de kritiek van die bewoners... die er wonen niet terecht is... alleen de vraag is, weegt dat op tegen al het andere persoonlijk, denk ik, van nou, niet. En, en daarom heb ik dus ook technische vragen gesteld. En, Gewoon van, ja, hoeveel oh, klachten zijn partij. er... Ja, dat ja. was die partij, ja, van... Hé, hoeveel klachten zijn er dan geweest? En uh, waarom is die afweging uiteindelijk gemaakt? Heeft de kermis... Weet je, allemaal dat soort dingen. Ik ja. Als, ja. Ja, ben, kijk, ben benieuwd. Nou, Bij mij staat het circuit ook in mijn achtertuin. Als ik sur over de Formule 1, dan ben ik een surpiet. Ja, absoluut, absoluut. Dat, dat levert <laughs> ja, <maar> zandvoort. Als <laughs> ja, uh, het circuit is dan het dorp... Ja, maar goed, ik vind dit precies hetzelfde met zo'n reuzenrad. Dan denk ik van, je weet niet welk dat ik dorpje woon. Het, het hoort er een beetje bij. En ik denk dan ook wel dat van ja, waarom wordt het inderdaad zo'n. Want het is waarschijnlijk een minderheid, zo zwaar meegewogen. Nou, we hopen dat daar natuurlijk antwoorden voor komen. Maar goed, we kunnen hier natuurlijk nog heel veel woorden aan vuil maken. Ik denk dat wij het er allemaal niet mee eens zijn. Maar goed, wij wonen daar ook niet. Misschien is het wel heel vervelend. Kunnen we niks over zeggen? Zullen we naar een wat positief nieuwtje? Namelijk het muziekpaviljoen. Ooit cadeau gedaan aan uh, een oude burgemeester uit 2007, de heer Van der Heijden. Uh, hebben wij, denk ik, nooit echt uh, bewust uh, meegemaakt. Het, het, maar het is dus het muziekpaviljoentje uh, op de rotonde... op het Raadhuisplein is weer helemaal opgeknapt. Want Och. het leek alsof uh, natuurlijk die, uh, die kunstenaar bok. die overleden was... die altijd alles inpakt. Ik, weet, ik ben even zijn naam kwijt. Nou, Die pakte ook altijd alles in. Daar leek het even op, maar toch iets minder goed ingepakt. En ja, vanuit de Pride at the Beach organisatie... keken we ook al van, nou daar moet straks iets gebeuren. Het zou mooi zijn als het daarvoor weer uitgepakt is. En het ziet er wel leuk uit wat je verder überhaupt vindt van dat ding... want dat wordt nooit gebruikt natuurlijk. Nee, dus ja, het is echt, echt nutteloos. Ja. Daar, daar vindt vindt we we we dan bouwen we er niet gewoon in een zieke uh... fontein. Kunnen we nog geld vangen ja. van toeristen ook? die uh, ja. Ja. Er gaat toch al voor stappen staan. Het dat moet het het zo... zijn. Ja, oprecht. Maar Wat het, een lelijk ding. Het, kijk, Pride to the Beach... en daar gaan we straks zo, sowieso uh, reclame van maken. Die maakt dus wel gebruik van... want het wordt het unieke VIP-paviljoen... voor onze uitgenodigde gasten. Dus, Tijdens een evenement op het plein. of de. Voor de elite jongens, voor de fit. Die ja. ja. gaan dan midden in dat huisje staan met z'n allen. Ja, ja ik zie ja. hoe het is. Oh. Dat is toch logisch bij een evenement, dat, een grapje, dat je ja. mensen uitnodigt. Ik, ik, ja, ik maak nu ook, ook al. Ja. Ja, over het Pride of the Beach gaan we dat denk ik eventjes uh, tegen het einde van het uur nog even goed over hebben, denk ik. Want er zijn al wel wat of leuke u, dingetjes te melden. stond hier? Ja, hij stond hier, maar we zitten bijna tegen de tijd en dan hebben we een gat aan het eind. Dus dat is mooi. Oh ja, dan kunnen ik we heb het slim ingepland. Ik, ik, ik heb liever alleen de aandacht ja. dan... Uh, dan kunnen we een heel blok toewijden aan Pride the Beach. En dat gaan we ook zeker zo doen. Maar eerst is het weer tijd voor een aantal stukjes muziek. We gaan nu luisteren naar het nummer Rollercoasters van Bleachers van Lekkers. Zomersnummer. Ook oh, dat die andere zal de Nee, die niet. In ieder geval geen reuze, god. It's Ja, als hier nog wat vuurig wordt nagepraat over het leuke dat. Uh, hoorde je de nummer uh, Tokyo Vampires and Wolves van de One Bed? En daarvoor hoorde jij Rollercoaster. Ja, uh, muziek. Ja, ik, heb, ik zit echt goed in de stemming vandaag met de goede muziek. Ja, uh, ja. Het is Gisteren zat eigenlijk... je nog. Uh, help, help, ik heb muziek nodig. Waar zei ik dat gisteren? Oh ja, ja ik had gisteren... Ik, ...crisis. ik had eergisteren was ik dat programma aan het maken. En ik was er echt niet lekker in. Maar goed, het is tijd voor het discussiepuntje. Dit is ook een last minute discussiepuntje. Want afgelopen maand kwam het ook in het nieuws dat Pieters aan die kant... Van MOVE, of hoe je het ook uitspreekt. Oh, ja, van Mo, is verklaard, ja. ja. En uh, nu zijn dus heel veel consumenten gewoon de Sjaak. Want die zitten of met een fiets die nog niet geleverd is. of met een fiets die kapot is. Of met een fiets die niet fietst. Of met een fiets die niet fietst, inderdaad, ja. En toen vroeg ik me eigenlijk gelijk af. Ja, het is natuurlijk superleuk dat zo'n bedrijf. nou ja, waarschijnlijk door mismanagement. en gewoon een beetje een ongelukkige. Uh, nou ja, percentage wat kapot ging. Is, uh, maar goed, nu zitten dus eigenlijk de consumenten met... Nou ja, de grootste consequenties wil ik niet zeggen. Het zijn natuurlijk ook heel veel andere schuldeisers. Maar goed, voor de consument zal zo'n fiets... die toch wel goed goede 3000 euro kost... toch best hard binnenkomen. En toen dacht ik eigenlijk... Moeten consumenten tegen dit soort dingen nou niet beter beschermd worden? Nee. Moeten er, er geen regels komen dat mensen die door zo'n manier van hun geld af worden ge, naait nou ja, eigenlijk? Heb je gezien wat voor types ja. er op die fietsen rondrijden? Nee. Ja, Sorry. ja maar, maar los van deze fietsen. Dus het gebeurt ook met andere producten. Wel eens. Dat, dat ze iets kopen, dan wacht je op iets, dan is het bedrijf niet, en dan zit je eigenlijk gewoon met een gepak peren. Want jij zit met je maar, geld kwijt. Maar, maar Mickey wil even ze zweeft even een minuutje. Ja. Wat huh? voor mensen fietsen erop ja, van wat voor Nou, dat het eens. Nou, welke mensen die nee. om te poepen. Mensen van hun kind Floris. Heet zeg maar. Ja. <laughs> Florian. Florian. Sorry. Ja. Ik, ik heb van mijn hoofd nooit leuk gevonden omdat de topsnelheid voor mij te laag was. Maar... Die dingen gaan 35? Is het maximaal wettelijk? Uh, nee, ja, dat zeg ik. De topsnelheid is te laag. En wat is het wettelijk maximum? Ja. Dan ma is het wettelijk maximum dus te laag. Ja, ja dat is het sowieso. Je, je kan niet van moves met een appje wel opvoeren naar 32. Van Move. Nou, van moves. Ben jij ook van moves? Ja. ja. Nee, nee, nee. Zo We spreken de mensen het Audi door fietsen. Hebben, wij hebben collega's uh, op werk... en die hebben dan zo'n ding, weet je wel. En uh, nou, als, je, als je er dan tegenaan ja. stoot... omdat ze jou hebben ingeparkeerd... dan krijg je ineens een boos gezichtje van die fiets. Dan denk je, ja fuck you. Dan, dan, dan, je van dan die geef, die geef je er nog hè? een trap tegenaan, weet je wel. Dan krijg je er nog één. En dan denk je, nou, een ik, ding, hou ik, je bel. En dan geef je er nog een tik tegenaan. Dan gaat er ineens een een of ander alarm af. Hey, maar dit klinkt wel al, al, alsof je al, dit al, hebt gedaan. en maar dit klinkt nu alsof je dit hebt gedaan. Als iemand mij inparkeert... Dan, dan til ik gewoon jouw fiets op... Zet ik hem even aan de kant... Hey, dan ja. pak ik mijn fiets... Ja. En Dan geef je een terug. trap en nog een trap? Of? Nee, ik ga oh, okay. gewoon een tikkie. Ik gaf gewoon even zo'n tikkie van ja, wat, wat ja. krijgen we nou? Zo'n onderzoekstikkie. Van, ja, oké, nee, oké, okay, okay, ik snap Nee, je komt er weer weg. Ja, gewoon nee, met beleid. Nee, nee. Het is niet dat ik iemand nou, fiets in elkaar ga rammen. <laughs> ik, had, ik had de vorige keer... Uh, had ik dat dus ook. En toen viel, viel die bijna om. Is niks stuk, was ook niks aan te zien. Maar toen ging je ineens huilen. Met zichzelf. Oh, ja, voetstuk. dat kon er van boven ook al. Zo'n babyfoon-geluid. Zo'n Larry god. <laughs> ja, maar dit bedrijf is een beetje de Apple van e-bikes, heb ik het idee. Alleen ja. dit keer is het compleet misgegaan. Ja, want ze hebben het. Het volgens mij niet goed geëngineerd. Want als je, als je een wachtlijst hebt met zoveel oh, fietsen die gerepareerd moeten worden... dan heb je duidelijk ergens iets niet helemaal ja, precies, Maar het is, het is precies Apple. Want Apple is ook intern heel veel mis mee geweest in heel veel het modellen. En, in elk ding. Het enige ding is dat de service gewoon slecht is en dat ze het niet op orde hebben. Bij Apple was het op zijn minst nog wel dat, je, dat dat was wel op orde maar Goed maar genoeg in ieder geval. De, de kern van de vraag was dus of ja. consumenten tegen dit soort problemen beter beschermd moeten worden. En dan ja. zeg ik eigenlijk... Uh, ja, op zich ben ik wel voor uh, meer uh, consumentenbescherming. En zeker als het een nieuw product is. En dus ja, dat je ook niet al tien jaar weet dat het bijvoorbeeld slecht is. Uh, uh, dat vind ik op zich wel. Maar er zit natuurlijk wel altijd gewoon een risico aan dat je het koopt. Kijk, uh, je hoeft ook niet op zo'n fiets te rijden. Uh, uiteraard, je, bent niet, je bent toch niet afhankelijk nee. van een Van Moof. Je kan ook een andere elektrische uh, fiets uh, uh, wat, wat kopen. Ik, wat ik of vind... helemaal niet, want die dingen hebben geen topsnelheid. E-bikes nee, e zijn top. Ik wil er ook best wel eentje. Maar um, los van dit, het gaat er natuurlijk meer om dat. Kijk, Nederland heeft best wel goede consumentenrechten. Het heeft al wat wettelijk verplichting, jaar garantie, dat soort dingen. Maar het, het probleem in dit geval, en dat is met meer bedrijven die dan failliet gaan en eigenlijk schuldeisers hebben, de consumenten zijn eigenlijk altijd achteraan. Dat vind ik toch wat raar. Want kijk, Tuurlijk zijn er bedrijven die, die hebben veel meer geld goed van zo'n uh, failliet bedrijf. Maar waarom krijgen die dan voorrang en niet de consument? Want voor de consument is zo'n impact van zo'n fiets die je dus niet krijgt... waarschijnlijk veel groter dan voor een of andere investeerder... die miljoenen op de bankrekening heeft staan. Ja, maar die investeerder heeft waarschijnlijk ook honderden miljoenen geïnvesteerd... Tuurlijk, maar nog steeds heb ik het idee dat die mensen minder afhankelijk zijn van het geld dan een gewone consument die zo'n fiets koopt. Ja, maar dat maakt een bedrijf wat honderden miljoenen heeft gekregen en dus ook honderden miljoenen moet terugbetalen. Dat maakt hun niet uit. Nou, ik, ik denk dat het op onvergelijkbare manier beide heel belangrijk is. Maar ik denk inderdaad toch, om wel aan te sluiten bij jou, maar ik denk dat die betere bescherming wel uh, toch heel belangrijk is. En zeker in het geval van zo'n Van MOVE. want daar speelt ook een beetje een soort peer pressure, een soort herkenning ook. Hè? Een aantal mensen kopen het, die zien die dingen werken, dat loopt lekker nummer maar op. Ja, dat gaat een hele grote groep mensen doen hè, op een gegeven moment. Nou, dan blijkt intern van alles mis mee te zijn. Ja, dan zitten ze dus wel uh, met de gebakken veren. Dus dan kan je niet ja. zeggen dat ze opgelicht zijn. Maar nee. tegelijkertijd, het is eigenlijk dusdanig grof wat er is misgegaan. Ja. Um, dat je ook niet kan zeggen dat het, dat het dat het niet zo is. Nee, maar het is lastig met die engineering dingen, want, want, überhaupt, hè? Want inderdaad, die fietsen die dus kapot zijn geweest, die vallen natuurlijk in de garantie. Dan kun je het binnen de garantie laten repareren. Alleen, het verrekte met dit soort gevallen is dat de garantie vervalt omdat het bedrijf wegvalt. Ja. En dat zou eigenlijk een soort, in mijn idee, dan toch een soort randvoorwaarde moeten zijn. Oké, okay, mocht het bedrijf niet gaan, kan je in ieder geval via misschien de overheid 50% van je investering terugkrijgen. Ja, maar dat is dan ja, wel weer een ding. Want Dan, dan, dan jagen we echt de overheid weer op kosten die dan gaan, we, heel allemaal, gaan we allemaal bedrijven redden. Dat lijkt me niet helemaal... Nee, maar nee, ja, ja, niet het, niet het bedrijf redden. De consumenten die de dupe worden van die bedrijven die zoveel fouten maken. Ik denk dat je beter ja. kan gaan kijken naar hoe kunnen we het aan de voorkant zo gaan testen. Dat is wel heel ingewikkeld hoor, om zoiets te doen. Maar dat doen we met auto's wel al wat beter. Uh, dat, dit, dat dit soort fouten ook niet op diezelfde manier voorkomen. Maar daar durf ik niet te veel over te zeggen. Dat is niet mijn gebied van... Expertise. Ik zie gewoon één oplossing. En dat is? Elektrische fiets, helm verpleegd, klaar. Boom. Dat is sowieso een oplossing, want het is natuurlijk steeds een beetje raar... dat je op een scooter gaat, ja. die even hard gaat en helemaal hoog nou, moet... weet je waar het afgelopen mee moet zijn? Is die fatbikes. Ja. Dat, zijn, dat zijn toch echt vervelende dingen. Nou, in want wat ik, ik bedoel, kijk, elektrische fietsen... Uh, mensen er, sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Maar ik snap dat je alle. daar... Het, het kan heel handig zijn als je bijvoorbeeld langs een lang stuk naar je werk wil... en je zegt van nou, het is net te kort voor met de auto... OV rijdt niet, ik ga met de fiets. Het is ook nog eens gezond, hè? want je fietst wel... op een, een of andere manier. Nee. Maar ik vind die fatbikes, van de, dat soort asociale... Ja, wat, wat het, dingen, dat is echt... Uh, wat ik het probleem vind met alle e-bikes... Dus dit ze, is ook weer lekker uh, is dan, En dit is een beetje... Ja, asociale. zeker. Ja. Fatbike equals toky. Nou, maar dit Instantly, je, gewoon. Het, pro het probleem wat ik altijd heb met die e bikes is dat je er geen certificering voor moet hebben. Je kunnen letterlijk tien jaar nog op zo'n ding crossen... en dat mag gewoon. En als je op een scooter wil rijden... die in principe even hard gaat... moet je allemaal rare praktijken uithalen... moet je nou, rijden bij ja, ja, dingen. precies. Veiligheid is voor mij echt ja. een issue. Hè? Want ik, ik heb zelf een vriendin... en daarvan is een vriendin weer... Uh, uh, doodgereden door een e-bike. Die, die is zo hard tegen... Uh, die e-bike is zo hard tegen de persoon aangeklapt... viel op de achterhoofd dood. En, en het punt is wel, kijk, een, een brommer hoor je nog af. Ja. Vroeger dan, een, een benzinebrommer hoorde je. Um, je, je hoort e-bikes niet. Ze gaan twee keer zo hard als de normale fietser. Soms zelfs drie keer als je een beetje rustig aan het fietsen bent. Uh, ja, en dat levert gewoon wel verkeersrisico's op. Waarvan ik denk, ja, daar moet, daar moet wat mee gebeuren. En hoe dat ja, is. Misschien een van. helm, misschien een certificering. Ja, ik, misschien zelfs helm. dat je zegt op sommige fietspaden niet, dan ga je ja, maar anders. Absoluut bot bot gewoon, klaar. Ja, maar er is iets wat heel erg misgaat momenteel. Nou, ik ben gewoon voor e-bikes gewoon sowieso voor een minimumleeftijd. Het is natuurlijk iets ja, wat belachelijk... dat 12 ja. of 13 jarigen met zo'n ding 25 mogen crossen... op de openbare weg. Want... Ja, maar, maar dan krijg je weer... Dan even het randstedelijke versus het patelant argument. Stel, jij woont ergens in... in uh, Brabant. In wil, een heel in, uh... vaag gehucht. Ergens in Groningen, ergens... In de middel of nou, waar je bent kind, je ouders zijn niet bijsterrijk, je school zit ergens verderop. Dan is zo'n e-bike soms wel een van de weinige Ja, dan koop je een fiets voor 5000 euro. Ja, dat is ja. ja, een uur maar, fietsen is wel maar hè, waarom, voor een kind. Hey. Maar ja, ga dan gewoon ja. fietsen, denk ik, op die leeftijd, ja, weet je. Ja, gezond. Ah. Er, er zijn altijd uitzonderingen op ah. Ja, Tuurlijk, maar ja. dan hebben ze waarschijnlijk ook gewoon uh, hè, uitzonderingen ook bij de overheid. Dan krijgen ze waarschijnlijk ook gewoon vergoeding. Het is lastig. met er, is, e er wordt veel geregeld, hoor. Ik denk... Ah, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat weet is, jij wat wij niet M weten? M nou, M mensen... <laughs> nee, Mickey, hey, maar Mickey, mensen. Is, Mickey is gewoon in deze uitzending gegaan van allemaal tegen de overheid. En nu was hij ineens een verwoordvoerder. Ja, ja dat zijn we leuk. Echt wat ook zijn op zo'n toon. Ja, er is nee, van hoor, alles geregeld, hoor. Nee, maar... <laughs> nee, maar ik, ik, wil, ik wil... Ja, ja ik, wil, ik, wil, ik wil niet heel... Uh, hij pleed, weet niet, hoor. Hij weet niet. dingen zeggen hier, dus ik probeer het een beetje uh, hint hint, zeg maar. Van. Hij maakt nu handgebaren voor de luisteraar. Ja, ja. Er worden, dus er zijn mensen zo en dan Mickey, oh ja hierbij. Radio uh, luisteren aan de mensen, dus gebarentaal. <laughs> Nou ja, dus zeg maar maar die maar mensen geen, die hoeven uh, alleen maar hun handje op te houden, hun hele leven lang. En, en ja, nou, dat lachen is ook e niet waar, maar volgens mij ja, zijn we absoluut door de vel, ja, Die zitten, er zijn... zitten ertussen. Ja, ja, tussen. die zitten tussen, maar dat is niet dat is de uitzondering op de regel. Nee, klopt. Ja. De MM Hit van de Maand. Ja, tot zover dat van Moves. Er wordt een discussie over e bikes Er wordt een discussie over andere onderwerpen waar ik het niet over wil hebben. Het is tijd over de voor... Over een VVD-campagneposter. <laughs> okay. ja. Uitkering is een hangmat. Leuke partij. Ja, ja. ja. ja. ja oké. Okay. Het is tijd voor de mm van de maand. Deze maand uitgekozen door Mickey. Dus uh, vertel, wat heb je uitgekozen? Nou, het was een mooie vrijdagavond. Denk ik. Denk ik. En ik zat in mijn release radar... En We bovenaan, weet ik veel gasten. En ik zat bovenaan, en het was de Chainsmokers. Ik denk, ik ga eens even luisteren was een verrekken goed nummer. Dus, uh, zet hem maar gauw aan, Mike. <laughs> ja, en hoe heet het nummer dan? Het is ook vaak wel handig als je dit titel van het nummer dan weer zegt. Up weken. and Down. Up en Down. Oké, okay, nou, uh, ik ben uh, gaan zeer me... benieuwd. We me moesten even de tv aanzetten. Maar. Ja, maar dan kon ik het toch niet van lezen. Ja, we dus. weten allemaal dat de closer het beste nummers van de Chainsmokers zijn. Helemaal is, niet. Oké. Okay. Ga terug naar 2012, jij. Ja, dat zal ik wel doen. Ja, oh de Chainsmokers God. met uh, Up and Down. Heel wat anders dan uh, Closer. De laatste nummer, wat uh, ik heb al eens geluisterd door een uh, so Nee, Ik heb, ja. wel, ik heb ook wel wat nieuwe albums geluisterd, maar ik denk dat het dan ook weer Ja, wat grappig. Het is tijd oh. om door te draaien. Oftewel te kijken wat er de afgelopen maand is uitgekomen. Wat er volgende maand is uitkomen, En uh, nou ja, gewoon even praten over de muziek. Een paar minuutjes. Ten eerste, ik begin wel weer even zoals gebruikelijk. Speak Now Taylor's version is vorige maand uitgekomen. Gaan we het niet meer over hebben. Hebben we het vorige maand erover gehad? Die album. Uh, nog een album wat is uitgekomen vandaag. Carly Rae Jepsen, natuurlijk bekend van uh, Call Me Maybe... ...heeft een nieuw album uitgebracht. Het namer, uh, na, namer wat? Uh, namelijk... Uh, The Loveliest Time. Het is eigenlijk een soort vervolg op The Loneliest Time. Het album van vorig ja, jaar. Ik wil zeggen, die heeft toch net muziek uitgebracht. Ja, vorig jaar iets minder dan die? een jaar geleden. Ik heb het, Carly uh, Rae Jepsen met The Loneliest oh, Time. Oh ja. ja. Dus nu is het het album The Loveliest Time. Ik heb het uh, vanmorgen al geluisterd. Ik moet zeggen, ik vond The Loneliest Time een stuk beter... Maar we gaan zo nog wel naar een nummertje luisteren van dat album. Um, en ik geloof dat je ook nog iets te zeggen over een, een videoclip. Uh, oh, ja, dat klopt. Uh, nou, moest even wat stoppen. mij... Uh, eerst even iets heel algemeens. Eigenlijk kijk ik, ik weet niet hoe dit bij jullie zit... eigenlijk bijna niet meer naar videoclips van nummers. Af en toe valt het me op uh, als het wordt toegestuurd of je ziet het toevallig... Het komt nu weer een beetje terug omdat artiesten vaak op Instagram ook delen van hun clips uh, erop zetten. denk je van, nou, ik wil hem helemaal uh, kijken. En daardoor ga je het misschien wel weer zien. Maar dat is echt een hele tijd niet geweest. En we weten nog wel allemaal dat je altijd via YouTube ging kijken de muziek. En dan zag je de videoclip. Tja. Dus dat is ook wel eens anders geweest. Maar nu zijn we weer helemaal terug bij die videoclip. En die kan ik natuurlijk niet gemist hebben. Want het is van Troye Sivan met het nummer Rush. En dat is... Uh, Fantastisch trouwens sowieso choreografie. Je moet de clip maar even kijken. Het is vrij expliciet. Uh, en Rush is ook een bepaald soort... Uh, Trojie van is een... Uh, uh, LHBTI-artiest, uh, zeg maar. Dus die, hij is gay. Uh, en zingt daar ook eigenlijk alleen maar over. En Rush is een drugs in de gay scene. Weet, okay. je, weet je dat de videoclip... die is gestorven door TikTok... Gestorven? Ja, want waar vroeger... Uh, artiesten heel erg inzetten op... een oh, je deelbare bedoelt, videoclip maken, zeg maar... Um, zie je nu heel vaak dat er een dansje bij bedacht wordt... wat catchy is, of een gekke challenge of een gek effectje... wat op TikTok gedeeld moet worden. Dus TikTok is ja. één van de redenen dat, dat, dat, is, dat video ik minder gedeeld wel... ja, wordt. Dat zou, dat op, zou ja, denk ik wel meespelen, mee maar... Niet meer, alleen maar, natuurlijk. Hè, maar meer waarom ik ze ook niet kijk is, denk ik... omdat ze niet meer echt opvallen. En deze viel zeker op. Ja. Nou, zeker ook inderdaad vanwege het dansje wat erin zit. En het is gewoon een heerlijk nummer. Precies op het goede moment ja. uitgebracht. Samen met uh, Padam Padam, die we natuurlijk al eerder hoorden. Troy van met Rush. Oh, hier kan ik heel de zomer mee ja, door. Ja. Alleen de zon moet nog even schijnen. Nou, we gaan hem uh, nu eventjes uh, luisteren. Dan zal, zal ik uh, voor het, uh, het studio-publiek even op YouTube de videoclip aan Ja, doe dat aandoen. inderdaad maar. Uh, ja, dan gaan wij hem gewoon even luisteren als je hem de videoclip opzoekt. Dus uh, nou ja, let's go. Ja, dus een videoclip uh, met alles wat God verboden heeft. Zoek maar om op YouTube. <laughs> Oké, okay, dat was een mooie afkondiging. Ja, maar mijn uh, eerlijke Kees van de Verstijs is het er niet mee eens. Niet opzoeken mensen. <laughs> nou, daarom zeg ik alles wat God <laughs> verboden heeft. <laughs> uh, nee, dus dat was de nummer, uit is die van. Dus ik vind het best een lekker nummer. Ik uh, kende het niet, maar uh, attendeerde mij op het bestaan van dit nummer. En ik vond het best wel catchy. Uh, althans, eerst niet, toen hoor ik het op de radio. Een dag later en dacht ik, oh ja. Ja, dat is een nummer wat je twee keer moet horen. Maar goed, het is... Uh, ...nog meer feest in Zandvoort, want het is, dit weekend is het Pride at the Beach... ...en daar is natuurlijk onze eigen jammer ambassadeur van. Dus je zegt, nou ja, doe je ambassadeurwerk. Ja, is dat ook nog. Uh, nou, iedereen kent natuurlijk uh, Pride Amsterdam. Dat bestaat sinds vorig jaar 25 jaar. En uh, Pride op zich is natuurlijk uh, ontstaan vanuit 1969, de Stonewall Riots... ...het eerste echte duidelijke protest om uh, op te komen voor LHBTI-rechten omdat ja, toen kon je in Nederland gewoon nog op de deur worden geklopt. En werd je meegenomen op de ouderwetse manier. Als er vermoeden was van dat je uh, ja, homoseksuele relaties had. Dat was gewoon tot in de jaren zeventig nog uh, praktijk in Nederland. En ook de rest van de wereld zeker. Want Nederland is natuurlijk altijd vooroploper geweest op dat gebied. Om daar meer in te emanciperen. Maar goed, dat meer het algemene verhaal. Pride at the Beach is zeven jaar geleden ontstaan. De zevende editie dus. Komend weekend. En we hebben ook al... Afgelopen week hele mooie activiteiten gehad. Um, we hebben dit jaar voor het eerst een eigen centrale punt. Want vorige uh, gaande jaren werkte we altijd samen met het Zandvoort Museum. Dat is nu niet meer zo. Die zijn daarmee gestopt. Maar we hebben ons eigen Pride Information en Exhibition Center is daarvoor teruggekomen. In het oude raadhuis Misschien ken je dat wel. Het is ook wel eens een pop-up museum uh, locatie geweest tussen... Uh, nou, daar zijn natuurlijk wel heel blij mee met uh, drie verschillende expositieruimtes, een winkeltje met allemaal leuke Pride-artikeltjes en natuurlijk alle informatie over ons evenement. Um, even kijken, dan neem ik je even mee uh, door het programma. Uh, nou, trouwens goed om te noemen, we zijn dus al wel begonnen, dinsdagavond in de protestantse kerk met de theatervoorstelling Nader tot U van Lars Brinkman. Het was Echt heel indrukwekkend. Het is ook zo mooi om dat te zien wat voor mensen daarop afkomen. Een heel divers publiek uh, van mensen die elkaar ook willen ontmoeten, willen napraten over het stuk. En dat is wat Pride at the Beach juist echt op zich op focust. Op die gemoedelijke sfeer, op niet zoveel druk, op dat je echt per se iets moet. Commercieel, uh, dat laten we ook voorlopig nog even buiten beschouwing. En uh, dat is waarom ik trots ben... Uh, Überhaupt op Pride at the Beach. En ik denk dat de theatervoorstelling echt een toevoeging aan het programma afgelopen dinsdag hier een heel goed voorbeeld van is. Want naast genoeg feesten, waar we natuurlijk um, vaak in de media veel over teruglezen, want die focussen daar natuurlijk op. Hè. En dan lijkt het alsof Pride alleen maar gaat over feestjes vieren. En dan focussen ze ook nog op de meest opvallende boten. Terwijl de 50 uh, meevaren in Amsterdam. En zo ook hebben we in Zandvoort natuurlijk een parade met 4000 mensen. Op de maandag 31 juli. Dan maak ik even een sprongetje naar na het weekend. Want dat is eigenlijk de focus van ons evenement. De pre-party op het stationsplein. Die start om 1 uur tot kwart voor 3 met de beste muziek. En ook Rainbow Radio Zandvoort is aanwezig op dat plein. Zin in. En, uh, ja, zin in inderdaad, Mirko. En um, uh, wat goed is om te noemen daar komen dus alle mensen binnen vanuit Amsterdam... andere plekken die met de trein speciaal voor de Pride in Zandvoort komen. En dat zijn er dus altijd zo tegen de drie of vierduizend mensen. En dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die al in Zandvoort zijn... die mee willen lopen. Dus daar is de verzameling. En dan start de parade dus vanaf dat stationsplein om drie uur... langs de boulevard. Je kent het waarschijnlijk wel, de beelden en foto's. En dat mondt uit om vier uur in één groot feest. Natuurlijk wel nog even een officiële opening door de burgemeester... en de voorzitter van de organisatie van Pride in the Beach... En ook Pride Amsterdam is daarbij betrokken. Maar daarna natuurlijk gewoon Pride to the Beach echt lekker inluiden. Maar dan doe ik geen recht aan het programma wat er verder omheen nog is. Want we hebben bijvoorbeeld gisteravond ook een hele gezellige regenboogborrel met een muziek bingo gehad. Uh, waar ik dan nog wat uh, muziek uh, voor heb mogen draaien. Dat uh, is ook hartstikke leuk. Ik zeg trouwens Rainbow Radio, maar dat is niet op de radio geweest. Maar het werd door het team van Rainbow Radio verzorgd. Okay. Daarom... Uh, uh, daarom heette het zo uh, en daar zag je ook weer het gewoon echt ouderwets op reis kunnen gaan in die 70s en 80s classics, dat is vooral voor de gemeenschap in Zandvoort heel erg belangrijk en je ziet ook dat jong en oud elkaar daarin opzoekt, want er worden nieuwe mixes gemaakt en iedereen staat gewoon daar te dansen en dat ze ook gedurende het Pride en het beach evenement natuurlijk terugkomen maar om nog even te focussen op de zondag, want we hebben natuurlijk ook het loopt officieel van 30 juli tot 1 augustus. Dat is ons hoofdprogramma. Openen we met, uh, dat vind ik wel heel mooi... een uh, regenboogkerkdienst. Dat is sinds vorig jaar opgenomen in het programma... dat de protestantse kerk ook een bijdrage levert aan, de, aan Pride at the Beach. Uh, wat natuurlijk best wel uniek is. Hè, want het geloof is niet altijd um, op alle plekken in Nederland... zo vooruitstrevend met het accepteren van uh, iedereen binnen de kerk. Um, en mooi dat dat in Zandvoort wel kan. Want bijvoorbeeld, ook om drie uur is er een concert van zes verschillende artiesten. Die samen zijn gesteld uh, onder leiding van de projectleider Ronald Hueskens. Die dat ook weer doet met een fantastisch programma. Dus als je een cultureel tripje wil langs allerlei muzikale genres. en dat allemaal dus in de protestantse kerk, waar dat prachtig tot z'n recht komt. dan kun je zeker even een kijkje nemen op de website. Tickets zijn nog zeker verkrijgbaar. Uh, Voorafgaand daaraan kan je lekker lunchen bij Beach Club 10 met een gezellige club mensen... wat volgens mij al tegen de veertig vol zit. Dus dat belooft ook uh, weer gewoon... het moet gewoon gezellig zijn. Daar is eigenlijk een beetje de focus op. Nu praat ik even het programma vol... om zo meteen nog even iets afsluitends te zeggen. Okay. Want uh, er wordt natuurlijk ook aandacht besteed... aan de, uh, de mensen onder de 18 jaar. Dat, die ook, uh, dat er ook kinderactiviteiten worden georganiseerd. Minder gefocust op dat het LBTI en regenboog is... Maar we zijn uh, nou eenmaal een allesomvattend evenement die alle doelgroepen wil aanspreken. En dus is er ook een Call of Kids Have the Future op dinsdag 1 augustus. En morgen trouwens in de bibliotheek wordt er een poëzie- en boekenpodium voor iedereen voor alle leeftijden opengesteld. Om daar hun literatuur op dit thema uh, met elkaar uit te wisselen. Maar dan sluit ik af met de closing party, Goed. want... Pride at the Beaches, Pride at the Beaches met echte feesten op het strand. We hebben zondag al het vrouwenfeest bij ons paviljoen. Maar op dinsdagavond is voor iedereen Cosmico Beach geopend. Heel veel plaatsen zijn nog verkrijgbaar. Maar er komen, we verwachten, rond de 250 mensen... de Pride Party on the Beaches echt op het strand... Uh, ook gedeeltelijk binnen, want we hebben natuurlijk ook gekeken naar de weersvoorspellingen. Een zeer geslaagd feestje vorig jaar. Ik zie Mirko al meeklikken. Ja, en we nou hebben ik dit jaar, niet, maar in mijn hoofd wel. Ja, en we, was dat we, heel leuk. En we hebben dit jaar nog een geweldige line-up te komen. Vuurspuwers te komen. De beste DJ's uit Zandvoort, uh, die we ook uit Zandvoort kennen. En gewoon van de vaste pride bezoekers. Dus dat, uh, dat is al, en uh, professionele dansers die er nog een uh, leuke avond van maken. En op de maandag hebben we natuurlijk ook nog een heel programma. Waar dan veel mensen denk ik op focussen. Maar daarvoor kan je allemaal kijken op prideatthebeach.com. En uh, op onze Instagram pagina. En dan heb ik nu zonder tussendoor te ademen. Zes minuten volgepraat. Netjes. Dus um, dat vind ik best wel. Ja. Oh ja en het thema is you are, you're included. En ja. dat klinkt een beetje zo van. Oh dat noem ik ook nog even. Maar dat vind ik echt heel belangrijk. Dat dat het thema is. Want het gaat erom dat iedereen erbij hoort. Dus ook als je uh, uh, denkt van nou. Ik support de regenbooggemeenschap wel of ik uh, vind het gewoon een mooi evenement. Ik wil er graag bij zijn. Dan hoor jij er ook bij. Er worden niet expliciet doelgroepen uitvergroot. Uh, wat, wat trouwens niet zegt dat bepaalde me, uh, groepen meer geëmancipeerd zouden moeten worden. Meer uh, achterstand hebben op dit moment. Maar dat kan je natuurlijk binnen het evenement uh, uh, mooi opvangen. Dus you're included. Ja. Iedereen is welkom. En uh, nou, dankjewel uh, voor dit... Uh, ...promotionele, ja. promotionele uh, stukje. Nou, ik ik ja. denk dat wij er ook allemaal bij zijn maandag. In ieder geval bij, uh, bij de Pride at the Beach. Nou, uh, vooral Cosmic over dinsdag. Ja, sorry, maar dat oh, ja. kan ik jullie echt allemaal aanbevelen. Oh, okay. ja. Dat was vorig jaar echt top. Okay. Dat was wel zo goed dat we de, de vloer van de strandtent... die, die stond breken dus we mocht niet meer springen. Zo goed was het. Okay. Je, en, nu, Je moet komen. en nu kunnen we oneindig springen. Nu kunnen we dus een betonnen palen aan Oké, we gaan even naar de muziek en dan gaan we het <laughs> afsluiten. Maar wij zijn er in ieder geval bij met z'n allen maandag... bij uh, Friday Beach, Friday Beach, Cardi Beach... vanuit de nieuwe album waar we het net over hadden. Ja, als hier toch weer wat discussie escaleert... gaan wij onze uitzending vandaag afsluiten. Helemaal goed. Um, helemaal goed, inderdaad. Ja, we hebben nog een minuutje. Waar kijken we naar uit volgende maand? Nou ja, uh, uh. ik heb twee weken vakantie... en ik hoop een beetje tot rust te komen. Nou, nou, ik ik, ik kijk sowieso uit, want dat, dat is de volgende maand na uh, het Cosmico uh, dansen evenement. Dat technisch gezien dat is de eerste. Ja, dus dat is volgende jullie, maand. Ja, dus als jullie kunnen ontmoeten Cosmico Beach Party hè. Sowieso, ja, maar ook tijdens de Pride Walk dan zie ik er waarschijnlijk uit als uh, blonde dame van 1,92 met een hele diepe stem. Dus moet je me wel goed zoeken. <gülme> en Oh, ben heel benieuwd. Ja. En en en, en uh, ik ga vakantie dus ik ook geen heel veel zin. In. Leuk, leuk. Ja. Oh, Mickey, waar oh, kijken wij uh, naar uit? moet ik even kijken. Dat duurt te lang. Ik kijk uit naar de Formule 1, dat is ook volgende maand. En uh, ik, ik ga naar de kwalificatie. Best leuk. Wordt weer een groot feest, denk ik. En natuurlijk, nou ja, Cosme Party. Ik weet niet of ik er naartoe ga, maar wat ik van hier verhalen hoor, moet ik er wel bij zijn. Moet ik alleen, moet ik alleen ja. woensdag vrij vragen, denk ik, hè? Ja, dat mag. mag. Okay. Of je moet niet drinken. Een van de nee, twee. Ja, twee is dat Nee, maar goed, feestjes. wat ik zeg, uh, we gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar Jan. Ik wil de volgende dag vrij hebben. Bedankt voor het luisteren naar Jens. Dat was best wel slim ja. als je een hele fles ja. kava gaat altijd hebben. Voor... Oké, okay, okay, <laughs> <laughs> dit gaat veel te Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Jammer en NM's. Uh, nou ja, goed, maandag dus Pride at the Beach. Kom er naartoe. Wij zijn er ook allemaal het uh, partyparade Ik weet niet, het uh, is genoeg. Jam recht allemaal uitgelegd. En natuurlijk dinsdag een Cosmico beach party. Was ook leuk. Kaartjes te kopen op privatebeach.com, denk ik. Jammer, FridayTheBeach.com. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren en, naar... het. het mooie de... is trouwens <laughs> dat... Uh, uh, ook omdat het een evenement voor iedereen moet zijn... is dat er 5 euro korting is voor mensen met een Zandvoortpas. Dus die daar recht op hebben dat die okay. uh, ook gewoon... Ja. bij het evenement kunnen zijn, bij het Mooi. betaalde evenement. Want maandag is dus helemaal gratis. Okay. Ja. bedankt voor het luisteren. Maandag, Pride at the Beach. Allemaal naar we gaan. Wij zijn er ook. We gaan luisteren naar Back for Life. Hey,